Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dan het wel met het NOS journaal. Amerika gaat in beroep in de zaak tegen vijf beveiligingsmedewerkers van het bedrijf Blackwater. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Biden gezegd. De vijf beveiligers waren in 2007 in Baghdad om Amerikaanse diplomaten te beschermen toen ze op een drukplein het vuur openden. Zeventien mensen kwamen om het leven. Volgens de Iraakse overheid gedroegen de beveiligers zich als cowboys die boven de wet stonden. De vijf werden in de VS aangeklaagd voor doodslag, maar de rechter liet de beveiligers van Blackwater gaan onder meer wegens vormfouten. Biden zegt dat de Amerikaanse regering daarover teleurgesteld is en daarom in beroep gaat. In Haiti is aartsbisschop Mio herdacht. Hij overleed anderhalve week geleden toen de kathedraal in Port-au-Prince door de aardbeving instortte. Mio was sinds 2008 aartsbisschop. Bij de aardbeving zijn zeker 120.000 mensen omgekomen. Maar de autoriteiten vrezen dat het dodental oploopt tot boven de 200.000. De regering van Haiti is gestopt met het zoeken naar overlevenden van de aardbeving. Volgens hulporganisatie Oxfam-Novip is inmiddels veel puin van de straten geruimd... zodat hulpgoederen beter vervoerd kunnen worden. De voormalige DDR-sprinster Gesine Walter heeft haar atletiekrecords uit de boeken laten halen... omdat ze haar wedstrijden in de tijd won met behulp van doping. De 47-jarige Walter, die tegenwoordig Tettenborn heet... zegt niet meer medeverantwoordelijk te willen zijn voor dopinggebruik bij jonge sporters. De sprinster liep in 1984 onder meer een wereldrecord op de 4x400 meter estafette. En dat, die race staat nog steeds te boek als Duits record. De Duitse Atletiekbond nam na de val van de muur alle records over uit de DDR... maar deed tegelijkertijd een beroep op sporters die doping hadden gebruikt om dat op te biechten. Het weer, hier en daar regen of motregen, in het oosten ook kans op sneeuw. In Noord-Holland, Friesland en Flevoland kan het op lokale wegen glad zijn. Vannacht ligt de vorst in het noorden en morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag. Het blijft iets boven nul. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al twintig jaar live. CFM met nu de Groove Empire. and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 I'm yeah. you yeah. Got two.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 I sleep.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 some stuff. Everybody's got some class. Everybody's got some flat. Most people got no ZFM. In 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. FM. S&M. Dance with me out on the floor. I like it, I like it. S&M. Kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it. baby, baby, baby, show me how to, baby, baby, baby, baby, baby, baby, it, baby, baby, it, baby, show me how to Yeah,